I'm gonna leuke muziek. Ik wel. Ik ook. Urie Dijk dus bij Inferio. Volgende week de donderdonderdag. Dus alleen maar meer van dit moois. <laughs> ja, volgende week is het alweer de tweede donderdag inderdaad eh, vrienden. Dan zit het er wel weer op. En ook deze uitzending is voorbij. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Christian Bodenbaker met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft een Russische zakenman opgepakt... die verantwoordelijk zou zijn voor de brand in een Russische nachtclub in december. De brand in de stad Perm kostte aan 156 mensen het leven. De Rus werd vlakbij zijn huis in Barcelona gearresteerd... De man was de commercieel directeur van de nachtclub. Hij wordt beschuldigd van zware nalatigheid. De brand in de nachtclub in Perm ontstond tijdens een vuurwerkshow. Vlak na de brand waren al andere verantwoordelijken aangehouden... onder wie de directeur van het vuurwerkbedrijf. Het nieuwe ongeluk met een olieplatform in de Golf van Mexico... heeft tot nu toe geleid tot een klein oliespoor op zee... Enkele uren geleden was er een explosie op het Booreiland, waarna er brand uitbrak. De dertien bemanningsleden zijn uit zee gehaald, een van hen is gewond. In eerste instantie waren er geen aanwijzingen voor een nieuw olielek, maar nu is een spoor van zo'n anderhalve kilometer gezien. Het brandende platform ligt voor de kust van Louisiana, ten westen van de plaats, waarin april de Deepwater Horizon ontplofte en zonk. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis.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 De film Tirza is de Nederlandse inzending voor de Amerikaanse Oscar-uitreiking van volgend jaar. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Arnon Grunberg en gaat eind deze maand in première. Of Tirza ook echt wordt genomineerd voor een Oscar wordt eind januari bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot 6 graden in het binnenland. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen is er meer ruimte voor de zon en 19 graden. In het weekend mooi nazomerweer met veel zon. Dit was het... Here's mine, I found out. This is a song Instead of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 Echt een leuke band U levert ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 of a stranger you learn things you never knew you never knew have you ever... There heeft aan het Nederlandertje pesten en starre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. To, life. Life. Life. Dit is 20 jaar ZFM.